Ja, ja, ja. Goeie. Ik kan me dat gesprek nog zo goed herinneren, een paar. Ik zei nog in al mijn naïviteit: laten we een airco installeren, zei ik nog. Ja. En toen zei jij: wel, nee, voor die anderhalve dag dat het mooi weer is in dit kikkerland. Allemaal moderne onzin, jongen: airco. Ja, ja. Als je het zo warm hebt.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 Maar ik ben blij dat jij tenminste hebt kunnen zeggen wat je op je hart had. Ah, het weer slaat weer om voordat je het weet. Op het nieuws zei ze anders dat de hitte nog wel even zou aanhouden. Ben ik hem nou niet weer aan de gang? Ja. Hé. Hey. Oh, je nee. hey, gebraaien, jongens. Ik ben gewoon gebraaien. Ik moest door het gesmolten asfalt klunen om hier te komen. Sintje, ja. waar is iedereen? Op het terras, achter het bier.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 Dan kunnen we kunnen net zo goed met onze voeten in de zee gaan zitten. Oh, maar uh, dan gaat ik ook mee. Ja, oh, dan uh, haal ik Leo ook even op. Ja, ja. Die zit waarschijnlijk met Jopie op het terras van. Huh? Uh, ik, ik bedoel, ik, ik bel hem al even, hè? Oh, gezellig. Waar ga je ook mee? Wat? Nakend met zijn 10 miljoen op die ene zandkorrel gaan liggen. Ja, waarom ook niet? Oosterse wijsheid. Je kunt je probleem niet ontvluchten. Ze rezen gewoon met je mee. Zo, uh, Leo Kompo. Ah, met ah. Jopie. Ja. ja, Denk je dat Mani ook uh, zin hebt om mee te gaan? Ik weet het niet. Hij heeft het nogal druk nu David net bij hem is ingetrokken. Oh, hoe, hoe gaat dat eigenlijk? Oh, ze moeten nog even gaan, maar ik kan wennen hoor, tante Ali. Je weet hoe Mani is. Een ja. Dwangmatig. Obsessief. Een is het.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 I'm happy to see you, I'm happy rest see David, David. Welcome, my new avenue, welcome, in cabaret, O cabaret, oh cabaret, David. David. David. David. Sorry, riep je me? Uh, ja, ik riep. Uh, oh,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 Sorry, wat zei? je? E, e, niets. E, watjes, zuurstof, stapeltjes was langs de lineaal en peper niet van de pakken kort. Kom voor elkaar! En wc rollen bovenlangs. Dus de kipheden gesloten zo.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 Die vragen 5 euro voor een biertje. Dat is ruim 11 gulden. Nou ja, jij als horeca-ondernemer moet toch kunnen begrijpen dat ik. Het... Als horeca-ondernemer begrijp ik dat die kop staartsoep die we toen bestelden toen we die strandwandeling hadden gemaakt van de winter. dat ze daar 6 euro voor vroegen. 6 euro, dat is ruim 12 gulden voor een kop soep Ja, ja. En trouwens, we gaan niet met de auto, we gaan met de trein. Nee, het openbaar vervoer is gratis. Ja, laten we nou maar met de auto gaan. Zeg. Nou ja.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 ...zo iemand in huis hebt gehaald? Wil <lacht> je dat zeggen? <lacht> nou, nou ja, hij is natuurlijk wel... Uh, ...ik bedoel, het is natuurlijk... Uh, <lacht> no? ...show sure Nou ja, niet te geloven zeg. Waar haal je het vandaan? Hallo. Zo, Hallo, ik ben er klaar voor. Zandvoort zal nooit weer hetzelfde zijn. Zeg, uh, zeg, waar, waar hebben jullie het over? Nou, <lacht> dat Mani en David... Nee, dat, ik, nee, nergens. nee, nou, ja. nergens over. Ik snap niet waar tante Ali en Leo en Jopie blijven.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 Wat is het heet? Ja. Kom op jongens, we gaan. Zeg, ik pak nog even een TomTom. Heb je nou die TomTom -tom ook al nodig om te weten waar het West is? De eerste trein naar Zondvoort. Ik, ik, ik, ik, ik. Nog eens, Jopie, wacht even, hoe ging die ook alweer? De eerste trein naar Zandvoort krijg je van mij cadeau. Yo, yo, yo, yo. Dan gaan we pootje baaien in Zandvoort aan de zee. Oh jee, yeah. oh jee, yeah. oh jee, yeah. oh jee. Ons meisje zit niet meer zo heet geweest sinds 1978. Ja. Ik ben ook 82 geweest, ja. <lacht> De derde versnelling zit er echt ergens tussenin, Ja, Ik denk 82, want ik herinner me... ...dat ik toen een kapperszaak een paar dagen gesloten heb. Oh, oh nou! Nou, hey. oh. morgen Vielen? Hier al? We zijn net het centraal station voorbij. Ja, zie je die trein die daar keihard doorrijdt?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 Nou, hè, hè, die trappen, er komt gelijk, ja, ja, hè? Jongens. Ja, Jongens, ja, zo, ja. genuis. Sperm 4A, zie je wel? Fluitje ja, ja. van de cent. Over vijf ja, ja. minuten vertrekt hij al. Geen file, geen gedoe. En over een half uurtje zitten we met z'n allen lekker met de voetjes in de zee. Ja, dat is wel te open. Nou, voor met z'n zes komt dat neer op de luttele prijs voor 54 euro. Ja, als je het snel zegt, is het niks. Openbaar vervoer, met neus. Dus voor de rijken. Echt wel lachgelijk dat Jopie geen kinderkorting meer krijgt. Ik ben 19, jaar. Attentie, alsjeblieft. Het trein naar Zandvoort-Az. Het trein is 244-A. Overstappen in Haarlem. Zo, hé, hé, nou, daar gaan we dan, ja, voel uit, vooruit, vooruit. Kijk uit, Adi. Hey. Oh, Hé! Oh, hey. ja. hey. hey. ah, ah, kijk uit, voedie die uit, dan. die Hou op!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 Zelfs met z'n zes in de auto hadden we meer ruimte. Moet-ie, moet-ie zo maar, je zou dan goed met staan Ik krijg me hier toch een enorme wegtrekken. Het was in het jaar 1943, ik ja, weet het, dat is heel goed. Moet-ie uitstaan. De heren, wat is hier uit? Moet-ie, moet-ie uitstaan. Kijk uit het raam, kijk, kijk, kijk uit het raam. <laughs> we rijden zorefielen voorbij. Moet-ie, moet-ie zo maar, Tante Ali.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 Zeker heeft maar de bel. Ja. Zo, lekker dagje Ge strand gehad. is een beter woord. Op station Haarlem. Verder ging de trein niet. Er was denk ik een zandkoller op de rails gevallen. Hoe moeilijk kan het zijn om van Amsterdam bij het strand te komen? We wonen er praktisch naast. Twee dagen, twee hele dagen die ik nooit meer terugkrijg. Leven het openbaar vervoer. Ja. Ik wil het er niet meer over hebben. Familie verhaaltje blijkbaar. Ik kan er weer je voorstellen begint zo. Ik zie je morgen ook, dat manie. Hey. Zo lekker geslapen? Ik heb net verse koffie gezet. Wil je ook? David. Wie is dat? Oh nee, ik heb duidelijk gezegd geen meisjes. Dat is geen meisje. Dat is Robin.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 Hè? Hallo? Is daar nog iemand? Hallo? Oh. Probeer om te keren. Toos, met Mani. Om te keren. Waar zitten jullie? Probeer nou, om te keren. we staan in de kennermetuinen. We dachten, we fietsen wel even naar Zandvoort. Wel zo gezond en zover is het nou ook weer niet. Toen zei Mees en Tom Tom dat we wel een stukje konden afsteken. Op, Door de op, duinen. En nou op, zijn we op, verdwaald. Oh, nou, is op, Mees, zet op, die Tom, op, Tom uit op, of ik bega een ongeluk. Nou, Mees heeft een lekker band, de tweede. En Leo Bloempot een zonnesteek. Dus ik weet niet waar jij voor belt, maar kom erop. Dat kan er ook nog wel bij. Er heeft iemand vannacht bij David geslapen. Een jongen, een danser. Hoezo is dat leuk? Dat is helemaal niet leuk. Hij gaat eruit.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 Wie heeft dit idiote systeem bedacht? Idiote systeem, jongen. Nee, niks. Dat was meegemaakt. Die hebt al drie vingers in de plaats, dus als hij maar naar een bandenlichter kijkt. Paar werd de vorige keer voor hem gedaan, maar die is nu bezig aan een lange verhandeling over fietsen met houten banden. Uh, volgens mij heeft hij patent aangevraagd op de oorlog. Niemand heeft zo geleden als hij. Als de Duitsers hadden moeten samenwonen met iemand als David, dan was de oorlog veel sneller afgelopen geweest. Neem dat maar van mij aan. Die hadden binnen twee weken de aftocht geblazen.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 Je krijgt uh, twee weken om wat anders te vinden. Ja. Ja. Oh. oh, we zijn er. Het heeft ons drie dagen gekost. Maar we zijn er. Ja. Oh, ik kan niet meer. Ja, maar het is wel mooi, hè. Moet je kijken zoals de maan over het water schijnt. Oh. Man...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 We slapen op het strand. Oh, ja. Onder de sterren, gratis oh, en voor niks. O, leuk. Ja. Oh, net als vroeger. Al weet je nog, Maisie, uh -huh. o, toen we elkaar net kenden. Ik hoopte al dat je daar een keer over zou beginnen waar je vader bij was. Hmm. We graven een we gaan erin liggen. Zeg, oh, we zijn geen Duitsers. Ik heb niet voor niet vijf jaar in verzet gezeten. Op die manier binnen die mob nog. Niet zeuren, pa.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 Toes. Dus. Rust. Het warme zand. De kabbelende branding. Toes. Dus. Een stralende zon. Aan een strak blauwe lucht. En overal maakte mens maakte mensen? nu dat zeg ik. Oh, wat? Maar dat is toch gezellig? Wat maakt het nou uit? En Jopie. Ach, Jopie ja, maar ja, haak je Jopie, even Jopie, je al je al los. Jopie, hou je handen voor je <laughs> ogen. Trek wat aan!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 Dat... Maar nu we hier zo lekker zitten, kan ik maar één ding zeggen. Het is dubbel en dwars waard geweest. Ja, het ja, is een yeah. volmaakte dag. Chef, oh. Toos, zijn dat uh, daar uh, schapenwolkies nou? Hm. <slopst> <Det pipe> Volgens mij ik een druppelgehal. Nee. <slopst> het zal toch niet waar zijn? Nee, oh, oh, oh, <-ın> ha oh, <-ın> oh. oh, oh. Oh, hey. oh, oh, ah. Arbeit, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, jongens, Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,